8 uur, het NOS-journaal, Marian Kokkoek. Israëlische ambassadeur in Egypte, na betoging, gevlucht. Wiegel vindt dat Nederland toe kan met minder ziekenhuizen. En aanslagen bij Ikea zijn het werk van één dader, denkt Europol. De Israëlische ambassadeur en zijn staf zijn gevlucht uit Egypte. Israëlische media bevestigen dat de man inmiddels is geland. De consul blijft wel op zijn post in Cairo. De ambassade in Cairo werd gisteravond belaagd door duizenden Egyptische betogers. Ze braken een muur rond de ambassade af en drongen het gebouw binnen. De betogers gooiden documenten uit het raam van de ambassade. Volgens ooggetuigen hield de politie zich urenlang afzijdig. Uiteindelijk werden traangasgranaten afgevuurd om de menigte uiteen te drijven. Bij de ongeregeldheden zijn volgens de Egyptische autoriteiten honderden mensen gewond geraakt. De spanningen tussen Egypte en Israël zijn de afgelopen weken hoog opgelopen nadat Israël vorige maand in het grensgebied vijf Egyptische agenten doodschoot. Ook gaan sinds de val van de Egyptische president Mubarak steeds meer stemmen op om het vredesverdrag met Israël op te zeggen.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 Volgens de voorzitter van de gezamenlijke zorgverzekeraars werken ze vaak veel goedkoper. De ziekenhuizen, verenigd in de NVZ, reageren in het adequaat op de uitspraken van Wigel. Volgens voorzitter De Boer zijn ze voorbarig en niet beargumenteerd. Ook zou de visie van Wiegel niet stroken met het beleid van minister Schippers.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 De strijders van het nieuwe bewind in Libië zeggen dat ze op het punt staan om Bani Walid in te nemen. Een van de laatste bolwerken van aanhangers van de verdreven leider Gaddafi. In de stad zou zwaar worden gevochten. De strijders van de overgangsraad zouden het centrum tot op een paar kilometer zijn genaderd. Er gaan geruchten dat een aantal zonen van Gaddafi zich in Bani Walid schuilhoudt. Waar Gaddafi zelf is, blijft onduidelijk. Ook bij Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi, zou worden gevochten. De Nationale Overgangsraad had de Kadhafi-getrouwen... tot vandaag de tijd gegeven om zich over te geven. Maar de gevechten braken gisteren in alle hevigheid los. Europol denkt dat de explosieven... die bij diverse Ikea-vestigingen zijn ontploft... door één dader zijn geplaatst. Sinds eind mei zijn bij filialen van de meubelzaak... in onder meer Nederland, België en Frankrijk lichte bommen ontploft. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade was aanzienlijk. De Europese politieorganisatie Europol heeft op de website foto's van de vermoedelijke daden gezet... die ook al te zien waren in opsporing verzocht. Europol hoopt zo de identiteit van de man te achterhalen. Veel radiozenders zullen vanaf vandaag in grote delen van Nederland weer beter te ontvangen zijn. Het vermogen van de zendmast Lopik wordt vandaag verhoogd van 10 naar 50 procent. Als het opvoeren geen problemen veroorzaakt, kan de mast weer op vol vermogen gaan uitzenden. Volgende week wordt duidelijk of dat mogelijk is. In Rotterdam is een van de grootste partyboten van Europa grotendeels afgebrand. Er was niemand aan boord toen de brand uitbrak. Het vuur veroorzaakte veel rook... die in de richting van de binnenstad van Rotterdam waaide. De brand is door nog onbekende oorzaak... aan de achterzijde van het schip ontstaan. De partyboot uit 1959 had een capaciteit van bijna 1800 mensen. Volgens de eigenaar zijn onder andere de Britse koningin Elisabeth... president Kennedy en Elvis Presley aan boord geweest. Tennisser Rafael Nadal heeft als laatste... de halve finales bereikt van de US Open... De Spanjaard won gemakkelijk in drie sets van de Amerikaan Andy Roddick. De Spanjaard speelt vandaag in de halve finale tegen Andy Murray uit Schotland. De andere halve finale gaat tussen Novak Djokovic en Roger Federer. Dan nog het weer. is nog grijs en nevelig, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt vanmiddag warm met 23 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. Vanavond neemt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige regen- en onweersbui toe. En die kunnen gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Hoe krijgen we als ondernemers meer voor elkaar bij de gemeente? Hoe zorgen we dat ons bedrijventerrein beter bereikbaar wordt?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 Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 10 september... en de radio is live en kicking. Of technisch gezegd, het vermogen van de zender is opgekrikt. Geen hikjes meer bij de ontvangst. En we hebben ook aandacht voor de ontknoping in Libië. Die is nabij. De strijd om Bani Walid, een van de laatste bolwerken van Gaddafi, is nu echt begonnen. Opstandelingen hebben het ultimatum voor overgave niet afgewacht... omdat ze bestookt werden met raketten. Verslaggever Hans-Jaap volgt voor ons de ontwikkelingen in Libië. Hans-Jaap, dit is de finale, het finale deel van de revolutie? Nou, je zou het begin van het einde kunnen noemen... want het gaat om vier steden die uh, nog vastzitten, waar de rebellen buiten staan en nu proberen binnen te komen. Nou, Bani Walid, daar wordt nu gevochten... Daar zijn ze nog niet voluit in gegaan. Omdat ze weten uit ervaring inmiddels. Ze worden ook een beetje verstandiger in de loop van de maanden. Dat als ze er zelf voluit inrijden. dan dat ze meestal niet zo heel veel uh, rebellen. of hoe moet je ze nu noemen? Hè, mensen van de nieuwe overgangsregering. overhouden. Dus ze proberen eerst in. Dus een beetje boerderijachtige gebouwen. Uh, buiten Bani Walid. sluipschutters uit te schakelen. Terwijl er ook tegelijkertijd een NAVO in de lucht is. om te kijken van waar die raketten vandaan komen. Die komen meestal vanaf grote vrachtwagens. Maar die staan soms weer te dicht op huizen. Dat is lastig als je in zo'n stad moet vechten. Dus daar kan de NAVO er misschien helemaal niet veel tegen doen. Moeten we ons voorstellen dat trouwens alle opstandelingen... dus Tripoli bijvoorbeeld verlaten hebben... en dat ze allemaal proberen nu die vier steden, schuine streep, dorpen te veroveren? Nou, niet allemaal, maar wel heel veel. Er zijn heel veel troepen die kant op gegaan naar Maniwalid, naar Sirte ook... Uh, maar er moeten wel troepen achterblijven in Tripoli bijvoorbeeld... om nog een beetje wat aan de openbare orde te doen... omdat de politiemacht weer maar langzaam op gang komt. En er staan weer gewoon normale politieagenten zoals van vroeger. daar, Maar er, er is een machtsvacuum op heel veel plekken. Dus daar uh, zijn ook mensen voor nodig. Want men is nog steeds bang dat er in die steden... die al helemaal veilig uh, zouden moeten zijn... dat er nog steeds Gaddafi mensen iets naast kunnen doen. Nou, en Barney Walid, is dat uh, van symbolische betekenis... of is dat ook een, een strategische plek? Het is wel een strategische plek als het gaat om de verbindingswegen eh, ten zuidoosten van Tripoli. Ik denk dat Surt, hè, de geboortegrond van uh, Gaddafi, veel symbolischer is... en ook veel sterker zich bewapend heeft tegen opstandelingen. Daar, daar zit het echt wel zwaar vast, terwijl ze, die plaats ten, ten oosten en ten westen wordt ingesloten. Hè, van beide kanten rukken de opstandelingen op. Maar daar, daar zitten gewoon veel meer uh, Gaddafi militairen met, met zwaardere wapens ook... Dan in Barney -Wallied. In Barney zijn meer mensen geneigd denk ik uiteindelijk de wapens weer neer te leggen. Er is ook heel veel onderhandeld hè, de laatste week. Alleen dat is dus uh, ja, moeizaam gegaan. Of maar een gedeelte van die stad is bereid zich over te geven. En dat andere gedeelte. Dan heb je het over honderden. Zwaar bewapende Gaddafi-strijders, daar zou het om gaan. Uh, maar die getallen zijn altijd een beetje vaag. Uh, die, die gewoon door willen vechten. Ja, um, van de week hadden we die berichten hè, dat er Gaddafi-getrouwen naar Niger zouden zijn uh, gevlucht. Hoe, hoe staat het daar ondertussen mee? Zijn daar meer tekenen van dat er mensen aan het vluchten zijn? Ja, er zijn meer berichten. In ieder geval dat er uh, nog wat andere hoge figuren ook naar uh, Niger zijn, zijn gegaan. Um, er zijn altijd berichten meteen dat ze dan in hotels. Terechtkomen uh, waar de eigenaar uiteindelijk Gaddafi zelf is. Hè? Die heeft heel veel ja, dat soort zaken gekocht in buurlanden en het goed. Uh, Nizza on ontkent dat overigens, dat ze dan daar zouden zitten. Niemand heeft ook die mensen nog verder gefotografeerd of gefilmd. Hè. Dus, soms vraag ik me ook wel eens af of ze ook echt allemaal die grens zijn overgegaan. Zoals, uh, zoals bericht door de overgangsraad. Maar een uh, gedeelte wordt bevestigd door de autoriteiten. Maar zij kunnen daar gewoon zitten, want zij staan niet op die Interpol-lijst. Uh, uiteindelijk gaat het om Gaddafi zelf, Saif al islam ja. die, die bekende zoon, en, en een hoofd van de veiligheidsdienst. Dus, dus ja, ze kunnen daar dan uh, rondhangen... maar het wordt misschien uiteindelijk wel een politiek probleem voor niet ja, um, tr Wat trouwens opvalt is dat die overgangsraad... die is nog strikt formeel nog steeds niet uh, in, uh, in Tripoli. Um, als nou alles geval is, dan komen ze wel gewoon naar Tripoli toe? Ja, en dan moeten ze, ja dat zou kunnen. Dan uh, is nu al het ene en ander die kant op gegaan... maar een gedeelte zit gewoon nog in Benghazi... en een gedeelte van die mensen reist eigenlijk een beetje de wereld rond... en die proberen overal nog steeds steun te, uh, te krijgen... Uh, wat een probleem is bijvoorbeeld, gisteravond is er uh, zwaar gedemonstreerd bijvoorbeeld, uh, tegen ook uh, mensen uit die overgangsraad in Tripoli. Waar, waar duizenden mensen de straat gegaan, ook om te vieren, dat, het allemaal, uh, dat ze zo ver zijn gekomen. Maar het is groot wantrouwen tegen een heel groot deel van die raad, omdat het mensen zijn die pas op het laatst zijn overgelopen. Uh, ja. Waar ze van verdenken dat hij nog, nog steeds eigenlijk Kaddafi stiekem wil steunen, of in ieder geval op, op zijn manier willen regeren. Ja, Goed, het, het idee over Jet zeggen ze dan in Amerika. Hans-Jaap, dankjewel. Hans-Jaap Melissen was dat. En we zijn weer goed te ontvangen. Hè? Radio 1, we doen het gewoon weer. Uh, althans, als alles uh, werkt, maar dan gaan we daar maar voorlopig eventjes uh, vanuit, Want uh, het vermogen is een beetje opgekrikt uh, na het akkoord gisteravond bereikt onder leiding van Marco Pastors. We gaan nu praten met Jan Westerhof. Dat is de baas hier zo. De directeur van de publieke radio's en goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Jan, um, waarom, het gaat naar 50%. Ik tutoieer, want we kennen elkaar. Het gaat naar 50%, maar waarom niet meteen naar 100%? Ja, dat heeft te maken met uh, die discussie uh, tussen de twee partijen die erover gaan. De ene is van de Masters, Novak, en de andere is van de antennesystemen. Novak is heel voorzichtig en gebruikt vaak het veiligheidsargument van... Uh, het, is, het is twee keer in de brand gevlogen en waarom zou het niet nog een keer in de brand vliegen? Dus die doet heel voorzichtig, er hangen warmtemeters in die, in die masten om dat uh, allemaal te monitoren. Uh, en dus eerst 50% al die zenders aan die op die hele grote mast uh, loop ik uh, hangen. En daarna 100%. Ja, het is toch om gek van te worden, twee maanden geleden is er een brand geweest... en vervolgens uh, is Nederland niet in staat om de radio gewoon weer de lucht in te krijgen. Ja, maar waarom is dat nou? Wie hadden we achter het behang moeten plakken? Uh, nou, ik weet niet of dat helpt, maar <laughs> uh, wij hebben een, een tijdje geleden de publiek ons gezegd: de overheid moet nu wat gaan doen. Dat is minister Vrager van Economische Zaken. Die is, uiteindelijk gaat hij uh, over de eten-distributie. En die heeft een heel uh, afwachtende houding aangenomen. Hij heeft uh, twee weken geleden uh, zich er mee gaan bemoeien. Toen heeft hij Marco Pastors gevraagd om uh, te gaan bemiddelen. En ik ben blij dat hij dat gedaan heeft voor de goede orde. En ook blij dat, het, uh, dat we nu op 50% zitten. Want daar heb je echt heel veel problemen al mee opgelost. Nog niet alle problemen, maar wel heel veel. Ja. Maar nou zijn wij een publieke zender Radio 1 uh, uh, van, uh, van 1 tot en met 5? Ik geloof dat we zelfs 6 publieke zenders hebben. Die hebben er allemaal last van gehad in meerdere of mindere mate. Er zijn ook commerciële zenders die er last van hebben gehad. Uh, komen er nou schadeclaims richting de overheid of richting die bedrijven? Ja, dat heeft iedereen ook al aangekondigd. En dan krijg je natuurlijk een ander spel. Dat, dat speelde natuurlijk heel erg hier een rol. Het heeft hier ook voor de vertraging gezorgd. Uh, wat is er nou gebeurd? En wie is de schuld aan? Ja, en wie is de schuldige? Ja, ik ga dat niet zeggen. Ik weet dat niet. niet? Ik, ik heb geen verstand van zendmasten en van techniek. Ja. Ik, ik heb daar het bij verstaan. Dus dan laat ik het een anders vragen, Jan. Hoe kunnen we voorkomen dat dit ooit nog een keertje gebeurt? Want het, is namelijk, het gaat niet alleen om programma Het gaat vooral om luisteraars. die Hun programma's die ze graag willen beluisteren... op wat voor zender dat ook is, op dat moment niet kunnen beluisteren. Ja, daar ben ik heel erg met je eens. We hebben het ook goed geweten. De luisteraars hebben zich ook uh, uh, flink geroerd. Dat is van, uh, gisteravond op Twitter ook een uh, getwitter uh, van je welst dat het uh, nu gaat verbeteren um, Eerst moeten moet we nou, moet naar 100%, dus nog, we zijn er nog helemaal niet. Uh, en daarna gaan we in het noorden, uh, waar ook een mast, waar een mast is omgevallen, de mast bij Smilde... moeten nog wat voorzieningen getroffen worden. En dan denk ik dat het goed is dat de politiek ook nog eens even gaat nadenken over... of ze het nou goed geregeld hebben nadat uh, het naar de markt is gebracht. Want er zijn zoveel marktpartijen bij betrokken. En dan zit de overheid ook nog een beetje halfslachtig erin met een bedrijf... Uh, wat, wat de eigenaar is van die masten dat is eigenlijk uh, indirect een staatsbedrijf. Dus ik zou vinden dat daar nog eens een goed potje over gediscussieerd uh, gaat worden. Om te voorkomen dat uh, dit weer gebeurt. Want ik, ik vind het onbegrijpelijk dat, uh, dat het zo lang kan duren. Ja, ik zou bijna zeggen. Er zijn wel eens ministers voor minder afgetreden. Maar daar gaan wij niet over. Er moet in ieder geval een politiek debat, vind jij, over gevoerd worden. Jan, dankjewel. Jan Westerhof was dat de baas van de publieke zenders. En die zijn weer goed te ontvangen. Straks gaan we praten met Frans Willemen. Hij kan de eerste Nederlander worden die burgemeester in Duitsland wordt. Er zijn geen files, er is wel een vertraging op de A15. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Deil is grote vertraging. Vertraging is ongeveer 17 minuten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Na lang hopen en wachten is het dan vandaag zover. De Libische Nederlander Ahmed Tamala vliegt naar Libië om de laatste fase van de revolutie van het Libische volk mee te maken. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij hem in Leiden, vlak voordat hij vertrekt naar Schiphol. Nee, dat is hij nog niet. Nee, dat is hij nog niet. Gaan we zo doen. Gaan we eerst even met de RET. De Rotterdamse stadsvervoerder RET... begint met een proef met gezichtsherkenningcamera's op de, ka op de tram. Die camera's zijn bedoeld om reizigers met een OV-verbod te weren. Het is voor het eerst in Nederland... dat zulke camera's in het openbaar vervoer gebruikt worden. Henk Willem Hofs rent een stukje mee met een van die proeftrams. Ze hangen op tramlijn 2. En als je binnenkomt, dan zie je ze ook gelijk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 En de conducteur gaat op zoek naar de man of vrouw met het OV-verbod. Frauke Alberts van de RET, wat is het doel van deze camera's? Deze camera's gaan wij kijken of dat een goed hulpmiddel zou zijn voor onze conducteurs om het OV-verbod te handhaven. Want wat gebeurt er nu als er iemand met een OV-verbod binnenkomt? Je wordt door middel van kaartjes herkend. De conducteurs dragen kaartjes bij zich waar de foto op staat van de mensen die een OV-verbod hebben. Hun gegevens staan erbij en de duur waarvoor het OV-verbod geldt. En die camera's moeten dus die gezichten gaan herkennen. De camera's die gaan de gezichtskenmerken uh, scannen van iedereen die binnenkomt. De software van de gezichtsherkenning zit nog niet in de tram ingebouwd. Dat moet nog gebeuren. We kunnen hier wel uh, de proefopstelling, de demonstratie bekijken... rond Stolwijk van het bedrijf Smarter E. Wat gebeurt hier? Hier laten we zien hoe we de beelden van de verbalisant opnemen. Wij vragen om even een korte beweging van links naar rechts te maken... zodat we het gezicht vanuit meerdere hoeken kunnen zien. En dan ontstaat er nu een foto met... Allemaal puntjes. Het zijn 19 tot 20 gezichtskenmerken en op basis daarvan gaan we de vergelijking aan. Want als ik bijvoorbeeld een petje opzet of een zonnebril of ik kijk naar beneden. Ja, een petje of een zonnebril is duidelijk, dan zullen er minder puntjes zichtbaar zijn en dus ook op minder puntjes herkend kunnen worden. Daarmee is de betrouwbaarheid van die opname iets lager, maar dat wil niet zeggen dat er niet herkend wordt. Er wordt dus nog steeds herkend. Want herkent hij 100%? Uh, hij herkent nooit 100%. Sander Flight is deskundig op het gebied van veiligheidscamera's. Mensen zien dat het werkt bij een voetbalstadion... en bijvoorbeeld ook op Schiphol, om in te checken. Maar het grote verschil is dat die mensen heel graag herkend willen worden. Want zij staan op de lijst van mensen die naar binnen mogen. Dus ze houden hun hoofd netjes voor de camera... ze kijken netjes recht in de camera en dan komt er een match tot stand. In de tram is dat natuurlijk precies andersom. Die mensen die willen niet herkend worden... Dus die kunnen er ook van alles aan doen om dat te voorkomen. Zoals? Nou ja, een hand voor je gezicht, vlak achter iemand anders naar binnen lopen... Eh, niet recht in de camera kijken, een basketbalpetje, een capuchon... je baard laten staan, een zonnebril, noem het maar op. De deskundigen zijn best wel sceptisch. Hè? Die zeggen van ja, als je inderdaad een perfecte omgeving hebt, een laboratorium... dan herkent hij 100%. Maar ja, in een tram, in een uitstappen... je hebt te maken met mensen die eigenlijk niet herkend willen worden... heel lastig. Ja, dat klopt. En dat is ook, uh, die, die, die scepticis is bekend. Ook bij ons uiteraard. Maar daarom zijn we ook heel erg blij met deze pilot bij de RET... om uh, te kijken of deze technologie nu zover is dat we dit kunnen waarmaken. En wij denken van wel, maar de proef moet het gaan uitwijzen. Bijdrage was van Hendrik Willem Hofst. Dan gaan we nu wel op weg naar Libië. Matthijs van der Wiel is bij de Nederlander. Ahmed Tamala, die vandaag dus naar Libië gaat vliegen. Matthijs is in Leiden. In Leiden, waar de koffers gepakt zijn, maar die waren al drie weken geleden gepakt. Waarom, waarom heeft u drie weken gewacht? Nou, het is niet gewacht. Ik moest wachten door. Uh, uh, iemand is bezig met de vliegtuigen van Libië. Ja, die vliegen niet, hè? Nee, nee, die nee, vliegen niet. Dus dat, misschien gaat dat weer open, de luchthaven, maar nu heeft u ervoor gekozen dan maar via Tunesië? Ja, Ik heb lang gewacht en ik, ik wil daar zijn. U ja, vertrekt zo naar Schiphol en dan naar Tunesië en dan maar kijken hoe u het land inkomt? Nou, ik denk een taxi of misschien een busje. Die hebben ook van die kleine busjes. En u kunt niet wachten eigenlijk, hè? Nee, nee, nee, nee ik wil niet wachten. Ik heb te lang gewacht. Ik wil daar zijn, ik wil alles zien. Je gaat ja, toch niet ik vechten? Heb ik wat gemist. Gaat je mee vechten? Nou, als het moet, maar ik, ik, ik denk het niet. Je gaat voor het feest? Ik ga meer voor het feest en ja, voor andere dingen. Ik ben, ik ben al bezig hier met politieke dingen, met Libië en zo. Je wilt de overgangsraad gaan helpen op een of andere manier? Ja, zoiets, ja. Ahmed ja. ja. Matalla, Tmala, Libiër in Nederland, Hij woont hier al jaren en het gevoel, het jeukt, hè? u wilt daar zijn om iets te doen, zeg ik dat goed op die manier? Ja, het is zo. Het is, uh, voor mij het is het heel belangrijk. En het is, uh, ja, ik heb meest mijn leven in, in, in Libië gewoond. En, uh, mijn, mijn, mijn familie zijn daar, mijn volk, ik heb vrienden. Ik heb, ja, het is een deel van mijn, uh, van mijn, ja, van mijn existence. Ja. Zoals ik nou iets van negen jaar in Holland, daar voel ik ook wat mee. Ik voel ook een beetje Nederlander. Ja. Maar ja, ik ben in Libië en er is wat in Libië. En dan wil ik wat doen. Ik, ik weet niet precies wat, maar ik wil daar u zijn. Ik hebt er vast over nagedacht, uh, te, in al die weken dat u hier zat te wachten om terug te gaan. Wat zou u kunnen doen om die overgangsraad te helpen of om uw familie daar te helpen op een of andere manier? Nou, uh, number one, gewoon advies. Ik ben een ouder iemand. Er zijn jongeren die willen wat doen. En ja, het was vreselijk in Tripoli voor de, ja, zeg maar... Een maand geleden of twee maanden. Het was, het was gewoon vreselijk voor iedereen. Mensen konden niet praten. Hè. Mensen zijn, ja, die, die, die, die, die uh, mensen van Gaddafi die komen. Als maar horen wat over iemand, die gaan direct naar de deur. Pof, de deur open met hun geveren binnen, oud-jongeren. En nu gaat u voor het eerste keer terug dat, dat de situatie veranderd is... en dat er vrijheid is. Heeft u enig idee wat u te wachten staat? Tegelijkertijd is het één grote ja, chaos. Hè? Ja, is het ik... is ook niet gevaarlijk om er naartoe te gaan? Nee, nee, het is niet gevaarlijk. Uh, nee, ik voel dat niet. Maar wat ik weet, ik heb familie daar en ik was altijd in contact. En ze hebben mij ja, alles gezegd. Bijvoorbeeld de dag dat ze gingen naar, uh, naar Bablazizia... Mijn broer was ook daar. Hij was een like the others. En ja, die zijn binnen geweest. En ik heb ja, al die details wat gebeurt. Plus wat je ziet in de, in de twitters en op uh, de internet. En u wilt u er zelf bij zijn om het zelf ja, te zien. Ik wil het. En, en hoop ik voor u dan uh, niet, niet mee te hoeven vechten. Hè, dat het wel snel gaat. Dat u, u bent waarschijnlijk nog wel op tijd voor het eindfeest. Maar het kan ook nog wel even duren. Ik wens u goede vlucht. goede reis duren, daar. Ja. Het zal even duren, maar het komt wel. Vanuit Leiden was dat dus een Libiër die uh, op weg gaat naar Libië... waar de eindfase, het eindspel, als je het zo wil noemen, is uh, opgetreden, gaat intreden. We gaan het nu hebben over de ziekenhuizen. Nederland telt bijna 100 ziekenhuizen. En dat zijn het veel te veel. Dat vindt de voorzitter van zorgverzekeraars Nederland, Hans Wiegel. Goedemorgen, meneer Wiegel. Goedemorgen. Er zijn minder ziekenhuizen nodig. Um, dat moet u eventjes uitleggen. Maar eerst wou ik graag zeggen dat de grote kop... ...waar dat die natuurlijk allemaal ...staat in het AD, hè? Krijgt, het ...sluit ziekenhuizen. Die spoort niet met het genuanceerde interview... Uh, ...wat verderop in het blad staat, hè? Ja. Uh, en dat, ik begrijp ook wel, want uh, als je in het nieuws komen, ...dan moet je een sappige kop voorzinnen. Maar het verhaal is heel genuanceerd. En het is ook een tendens die ik uh, signaleer. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... ...zijn er uh, al wat ziekenhuizen verdwenen. We werken ook ziekenhuizen samen...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 Want je hebt natuurlijk dan veel minder overhead nodig. Hè. Je hebt dan maar één directeur nodig en één financiële man en één boekhouding en noem maar wat op. Het mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. En ik heb dus in mijn functie van uh, voorzitter van de verzekeraars ook gezien... dat bij dat soort fusies die kwaliteit eerder wordt verbeterd dan verslechterd. En betekent dat gewoon voor de patiënten dat uh, de normale operaties... dat die nog wel overal worden gepleegd of moeten ze verder reizen? Dat nou, is wat je, wat je normaal uh, doet, maar als je dus... Een hele ernstige ziekte onder je leden hebt. Uh, ja, dan zijn patiënten ook wel zo verstandig dat ze zeggen: Nou, dan ga ik toch naar dat ziekenhuis. Dan is het er een eentje verderop dat op dat terrein erg uh, gespecialiseerd is. En die enquête die vanochtend in het Algemeen Dagblad staat. over de, een soort kwaliteitsvergelijking met de ziekenhuizen. is een van die mogelijkheden die uh, net als bijvoorbeeld als je overlegt met je huisarts. die je kunnen helpen uh, bij je keuze voor dat ziekenhuis die past bij datgene wat je hebt. Ja, nee, maar eventjes gewoon behalve de ernstige ziektes... maar ook wel een ernstig ongeluk. Als je iets aan je knie hebt, een hele ingewikkelde operatie... dan rij je nu ook al uh, verder, is eigenlijk wat u zegt. En dat is een tendens... Nou, nee, jij hebt er eens, daar zijn normen voor die in overleg met uh, de minister ook zijn vastgesteld. Dus eerste hulp, hè, spoedeisende hulp. Ja, die moet uh, bereikbaar zijn binnen een bepaald heel kort tijdvak. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Hoewel je je natuurlijk ook kunt afvragen of overal dat soort posten moeten zijn. En daar wordt ook op dit ogenblik naar gekeken. In heel goed overleg overigens met de ziekenhuizen en met het ministerie. Ja. U ziet ook een grotere rol, dat zei u net, uh, weggelegd voor de privéklinieken. Ja. Wat, wat moeten die dan voor een grotere rol gaan spelen? Nou, die zijn er al, hè, die privéklinieken. klinieken Ja, ze zijn er en... al, maar ze moeten een grotere rol gaan spelen, zeg maar. Ja, je kunt dus voor bepaalde lichtere behandelingen uh, zijn die klinieken erg. En die kunnen, omdat ze nauwelijks enige overheid hebben. Uh, er zit geen grote staf met allemaal mensen die alles, uh, zeg maar, uh, met al die regelingen uit zitten te zoeken. En uh, die kunnen gewoon, dat blijkt ook uh, voor uh, feitelijke en kleinere operaties, gewoon goedkoper. Werken. En daar sluiten verzekeraars ook contracten mee af. Ja, en dat betekent dus dat dat, laten zeggen, zij een deel van de rol van de ziekenhuizen kunnen overnemen. Ja, daar is niks mis mee. Ja, en dan zeggen ze bij de ziekenhuizen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ach, het is totaal voorbarig. En die wiegel, hij beargumenteert het heel slecht. Wat zegt u ja, daarover? Ik, ik denk dat de voorzitter van de ziekenhuizen, meneer de Boer, die ik heel goed ken, gewoon het alleen misschien die kop in die krant heeft gelezen, maar verder niet het interview. Ja, kortom. Dus van... als hij dat nou eerst eens rustig zoet, ik begrijp zijn opgewonden reactie wel. Maar als je nog eens rustig naleest wat ik al heb gezegd, dan zal hij daar ongetwijfeld van zeggen: Zo gek is het ook weer niet wat die voorzitter van de verzekeraars zegt. <tus> zo gek is die wiegel weer Oh, nou, ik weet niet. Nee. Hij is wel een beetje gek, maar niet helemaal. Nee, precies. Goed, we slaan de voorpagina van het AD over... en vandaag gaan we alleen het grote verhaal lezen. Meneer ja, Wiesel. zeker. Er staat ook een mooie foto bij. Ja, en hey, u lacht ons weer helemaal mooi toe. Nou, ik wens u een mooie dag. Dank u ja, wel. Ja, u he. ook, hè. Dag. Ja, groeten daar. Dag. We gaan het hebben over het tennis, het US Open. Gisteren de laatste kwartfinales bij de Mannen werden daar gespeeld. Marcella Mesker aan de lijn. Morgen, Marcella. Goedemorgen. Twee Amerikanen in de kwartfinale... En uh, in de halve finale geen enkele Amerikaan. Nee, dat klopt. Uh, het begon gisteren met uh, die kwartfinale tussen Andy Murray en John Isner. Die boomlange John Isner, 2 meter 6. En het uh, was een mooie partij. Het leek snel te gaan. Murray twee sets tegen 0 voor. Speelde goed. Scherp, um, weinig fouten en hij wist die uh, geweldige service goed te retourneren. Derde set ja, liet hij het niveau een beetje zakken en toen kwam Isner uh, sterk terug, Won de set. En de vierde set was echt kwaliteitstennis, ging all the way tot uh, en met uh, de tiebreak. Ja, en toen sloeg Murray toe, maar het was uh, even billen knijpen voor de schot. Want uh, in die vierde set stond hij op 4-4, uh, en eigen service nog 15-40. Dus het scheelde een haar of er was een beslissende set uh, aangekomen en hij moest toch bijna de 3,5 uur ploeteren op de baan. En uh, ja, dat, dat was zwaar. En dat was een stuk zwaarder dan uh, Rafael Nadal het had. Ja. Want uh, die was binnen twee uurtjes klaar met die andere Amerikaan, Andy Roddick. 6-2-6-1-6-3. Een pak slaag kreeg uh, Andy Roddick. En uh, ja, onder toeziend oog, zelfs nog van Michelle uh, Obama, hè, de First Lady. Die had daar wat van verwacht, net zoals de meesten. Maar het werd helemaal niets. Roddick misschien toch wat vermoeid. Van zijn lange partij, zware partij tegen David Ferrer in de vorige ronde. Uh, Roddick niet helemaal fit dit jaar, veel blessures gehad... dus conditioneel niet zo sterk. En Nadal, ja, die begint echt zijn vorm te vinden uh, van vorig jaar... toen hij het toernooi won. Hij sloeg 35 winnaars... 13 foutjes maar. Uh, ja, hij probeert echt zijn verloren status uh, helemaal goed te maken. En ja. hij lijkt de vorm te gaan raken nu. En wordt het dan een finale Nadal tegen Djokovic? Of denk jij dat een andere uitkomst komt? Ja, nou ja het is vandaag halve finale. De wedstrijd waar we naar uitkijken is Djokovic tegen Federer. En dat was uh, tot nu toe de beste partij van het jaar... die in Parijs op Roland Garros werd gespeeld. En toen won Federer. Uh, dus daar zit nog wel een, een, een ja, heel mooi staartje aan aan die wedstrijd. Tenminste, dat, dat moeten we nog gaan zien. Maar Federer maakt zeker kansen, is een goede doen. En Djokovic heeft die wedstrijd, denk ik, nog wel een beetje in zijn hoofd. Aan de andere kant heeft hij vijf keer tegen Federer gespeeld dit jaar en vier keer gewonnen. Dus hmm. alleen die wedstrijd op Roland Garros verloren. Dus heel goed dat het Djokovic tegen Nadal zou kunnen worden in de finale. Ja, nog even heel kort, de dames halve finale, wie spelen tegen wie? Ja, de dames, de wedstrijd van het toernooi, misschien wel zou je die, die finale kunnen noemen. Serena Williams, de gedoodverfde kampioene, tegen de Deense nummer 1, Caroline Wozniacki. Nou, hier kan uh, Wozniacki haar uh, critici allemaal de mond snoeren, als ze zou winnen. En die anderhalve finale, een beetje verrassend, de Australische Sam Stozer, nummer 9, tegen de hele verrassende Angelique Kerber uit Duitsland. Goed, allemaal te volgen hier op Radio 1 aan de hand van Marcella. Marcella Meske, dankjewel Marcella. Mooie dag nog verder. Dat uh, wens ik u ook uh, allemaal toe. En dat gaat best lukken, want zo dadelijk de trots. Uh, Twan zit er, Twanhuis. Samen met Mieke van de Wij. Waar gaan ze het over hebben? Ze gaan onder andere scrabbelen op de smartphone. De musea, het museum in Gouda, dat gaan ze behandelen. En de sluiting van de zonnefoliefabriek, de Nu van de Nuon, is een slecht idee, vinden ze daar. Gaan ze verder over praten? Dat allemaal hier op deze. Zenden, maar niet nadat u dit heeft gehoord. Radio 1: Het NOS-journaal. Onder leiding van Marjan Kourou. In Egypte is de politie in verhoogde staat van paraatheid na het geweld rond de Israëlische ambassade van vannacht. Volgens de Staatstv zijn alle verloven ingetrokken en zijn vakanties van politiemensen opgeschort. Betogers haalden vannacht een muur rond de Israëlische ambassade neer, gingen het gebouw binnen en gooiden documenten uit het raam. De Israëlische ambassadeur besloot onmiddellijk te vertrekken. Voorzitter Wiegel van de Zorgverzekeraars Nederland vindt dat het land best toe kan met minder ziekenhuizen. Ziekenhuizen die dicht bij elkaar staan kunnen worden samengevoegd en privéklinieken kunnen behandelingen van ziekenhuizen overnemen. De ziekenhuizen vinden Wiegels verhaal in het AD voorbarig en niet beargumenteerd. Bij het Nederlands Forensisch Instituut zijn de afgelopen jaren honderden fouten gemaakt bij DNA-onderzoek naar misdrijven. Mogelijk met grote gevolgen voor een aantal strafprocessen. Dat meldt de Telegraaf die via de inzage heeft gekregen in de interne rapporten van het instituut. Vorig jaar bedroeg het aantal fouten bij DNA-onderzoek 1,3 procent. En op de radiozender Lopik is het vermogen vergroot. Daardoor zijn in Midden-Nederland een aantal radiozenders beter te ontvangen. De problemen ontstonden na de branden op 15 juli op de masten van Lopik en Smilde. In delen van Noord-Nederland is de ontvangst van sommige zenders nog steeds slecht. Tot zover. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen grijs en nevelig. Maar in de loop van de ochtend breekt de zon door en rest een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. De temperatuur schiet in een rap tempo omhoog naar ongeveer 23 graden aan zee... tot 28 in het zuidoosten. De warmte blijft niet ongestraft, want gedurende de middag ontstaat er steeds meer bewolking... en vanavond neemt de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuidwesten toe. De buien kunnen gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Vannacht wordt het overal droog, klaart het op en daalt de temperatuur naar ongeveer 16 graden. Morgen begint de dag met flink zonnige perioden... maar raakt het al snel bewolkt en vanuit het westen volgen opnieuw buien... Een enkele klap onweer is daarbij niet uitgesloten. Bij een matige aan zeevrij krachtige Zuidwestenwind... wordt het morgen nog een graad of 21. Na het weekend dalen de temperaturen verder en blijft het wisselvallig. Wereldwijd werken wij met macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow. DHL Express. Excellence. Simply delivered. Vanavond een nieuwe aflevering van Lang Langlevende TV met Jan Smit. Mooie fragmenten uit het verleden. En wie pakt de meeste glazen uit de champagne-toren? Kees Jansma, Antoinette Herzenberg, Twan van Peperstraten, Fiona Holt, Vons de Poel en Lucille Werner gaan de strijd aan. Kijk vanavond om half negen naar De Tros op Nederland 1.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 Als u belegt, loopt u risico's. Kijk op triodos.nl voor het prospectus. Dit is Radio 1 Tros Nieuws Show. Presentatie: Twan Huis en Mieke van der Wijk. Goedemorgen bij Tros Nieuws Show. Ja, dat is ook wat. Ik ben uw invaller vanochtend uh, voor Peter de Bie. Twan Huis hier. En Mieke van der Wey die is onderweg naar de studio. Maar er stond ongetwijfeld ergens een brug open... of er was een wegomlegging. Uh, dus ze is iets verlaat. Dus u moet het even met mij doen. De eerste minuten van het programma. En dan over een minuut of vijf... dan uh, gaat hij de deur open... en dan zwaait Mieke binnen. Vertel ik u wat we gaan doen vandaag. Een heel vol programma. Eerst maar eens een boek... wat ik gelezen heb. Willem Nijholt met Bonsend Hart. Hij is de gast. Een prachtig boek... met brieven aan Hella die geschreven heeft over zijn leven. Hans van Manen, daar spreken we mee, de choreograaf... omdat het Nationaal Ballet 50 jaar bestaat. Dat allemaal in het laatste uur van het programma. Natuurlijk onvermijdelijk. Ik was er zelf tien jaar geleden... Hé, hey, Mieke, goedemorgen. Snel, ga zitten. Ja, ze is binnen. Uh, 11 september is het morgen. Daar was ik zelf uh, tien jaar geleden in New York. En daar gaan we het natuurlijk ook over hebben, over de aanslagen van toen. Maar we beginnen met iets heel anders. Dit is het faillissement van het, het Nederlandse het innovatiebeleid. Innovatiebeleid. Hé, hey, Mieke, ja, neem ja. over. Kijk In Politiek Den Haag is vol ongeloof gereageerd op de aangekondigde sluiting... van de nieuwe fabriek voor zonnecellen in Arnhem. De fabriek Heliantos werd halverwege 2009... met gepaste trots en onder grote belangstelling feestelijk geopend. En de term revolutionair klonk in bijna elke toespraak. Heliantos produceert zonnecellen op dunne, oprolbare folie... Uitstekend toepasbaar op panelen en dakpannen. Duurzame energie volgens Nuon en nog betaalbaar ook. En desondanks werd de fabriek gesloten. <lacht> <lacht> ja, het is niet het eerste bedrijf dat aan innovatieve ambitie ten onder gaat. Is het Nederlandse innovatiebeleid failliet? Daarvoor hebben wij Bart Notenboom aan tafel. Goedemorgen, Goedemorgen. hoogleraar innovatiebeleid aan de Universiteit van Tilburg. Ja, het was een mooie techniek, maar nu... Uh... Uh, haakt Nederland Nederlandse weer af op het moment dat er geld mee verdiend kan worden... zegt de energiewoordvinder van de SP. Bent u daarmee eens? Ja, daar klinkt het wel naar. Ik heb geen inside information, maar als ik naar de krant kijk... en ik lees de reden waarom het dan gesloten zou worden... dan is dat omdat inmiddels die Chinezen met de oude soort van zonnecellen... in grotere hoeveelheden geproduceerd het goedkoper kunnen doen dan ze deden... En dat kunnen invoeren in Nederland. En het voordeel van deze innovatie, die folie, dus wat minder wordt. Dus we zijn al, dat, in, we zijn al ingehaald door dus, China op dit punt heer. Dat zou dus de reden zijn. Ik vind, ik vind dat de slechte reden. Uh, kijk, je moet wel rekening mee houden dat innovatie vaak mislukt. En er zit altijd een spanning tussen. Enerzijds moet je doorzettingsvermogen hebben, want je hebt altijd tegenvallers. Die moet je overwinnen. Anderzijds moet je ook realistisch zijn en onder ogen zien als het echt niet werkt. Nou, dat is dus altijd de lastige vraag. In dit geval, denk ik, van als dat de echte reden is... Uh, dan vind ik dat de slechte reden om hiermee te stoppen. Want als deze innovatie de gelegenheid krijgt om zich verder te ontwikkelen... dan worden ook de kinderziektes worden opgeruimd. Wordt het ook in grotere hoeveelheden geproduceerd als de vraag toeneemt. En dan kan dat voordeel weer een beetje toenemen. Ja. Dus ik vind dat op het oog, als dat dus echt de reden is... maar ik heb geen instant information, maar als dat zo is... Lijkt me dit een geval waarin je zegt, ja, dat, dat moeten we niet laten gebeuren. Nou ja, nu zegt, ik kon geen partner vinden die kennis en kapitaal wil investeren. Maar Dan denk ik, ja. Want, want ik begreep dus dat die Chinezen nu opeens goedkoop een, uh, een oudere techniek gaan leveren. Ja. Dan zou je denken, nou, er is toch nog steeds wel animo voor deze nieuwe ja. techniek. Met het hele dunne oprolbare folie, wat je heel makkelijk overal op kan plakken. Ja. Ja. ja, ik snap ook inderdaad niet waarom niet andere partijen... bereid zijn daarin te stappen. En in het uiterste geval lijkt me dit ook iets waar... Uh, ik ben niet zo voor subsidies over het algemeen... maar waar in dit geval toch wel uh, reden is. Maar het Rijk springt niet bij in dit geval? Kennelijk niet. Uh, kennelijk niet. Men, men geeft het kennelijk op. Kunt u mij vertellen, ja. die, die, die zonnecellen en die folie... Hoe revolutionair is dat eigenlijk? Is het een briljant idee? Of zijn er ja, het een, handel... een briljant idee. Uh, er was al eerder iets... Ik ken een andere ondernemer die dat had gedaan op pvc plaatjes Dat had ook een voordeel, want het is flexibel. En dat kan je ook plakken en zo. Dit gaat nog een stap verder. En je moet het op je dak plakken? en dan Bijvoorbeeld, je... ja. ja. Of op een zeil, of maar... op, een, op, op, op een auto. Hoe bedoelt een op u een stap een... verder? Nou, ten opzichte van, Kijk, die stap toen met die pvc plaatjes was al... Het, het productieproces was al goedkoper. En het is flexibel en, makkelijker, en licht en dun. Dit is nog een stukje dunner en flexibeler. Het is folie. Het rendement is wel iets lager dan de traditionele zonnecellen. Maar daar staat tegenover dat het zo makkelijk toepasbaar is. En ook in de productie makkelijker te produceren. Dit staat niet op zichzelf. Hè? Er zijn nee. meerdere uh, innovaties in Nederland... en bedrijven die ja. mooie dingen uitvinden die ook onderuit gaan. Ja. Welke, welke voorbeelden heeft u op een rijtje? Niet zo lang geleden een zonnecellenfabriek zal er opgezet worden. Uh, dat is ook met de noordelijke energiemaatschappij. En ik ken de ondernemer die daarbij betrokken was. Dat is, dat is ook mislukt. Uh, biodiesel, ook met de energiemaatschappij, is ook mislukt. En... Ja, er zijn soms rare redenen waarom dingen mislukken. Mag je NXP, de chipfabriek in Nijmegen, Organon, laboratorium van Oost... dat ook waarschijnlijk helemaal dicht gaat, daar ook bij rekenen, bij dit soort voorbeelden? Ja, ik, ik, ik ken die specifieke geval van NXP ken ik niet. Organon daar heb ik natuurlijk ook het een en ander van gehoord. Dat klinkt mij ook als iets waarvan je toch misschien wat meer moeite had moeten doen. om enige continuïteit in Nederland te brengen. Um, maar er is, er is toch ook meer aan de hand, denk ik. Ik, ik. ik denk dat het innovatiebeleid in Nederland... te veel inzet op bestaande partijen met bestaande belangen. Dat er te veel wordt ingezet op verbetering van het bestaande. Maar wat bedoelt u Philips en Shell krijgen de, ja. be, de poen en de, de nieuwelingen niet? Ja. De echte, de echte challengers, de mensen die met echt met, met de, de, de creatieve destructie komen... de radicale innovatie, die hebben het moeilijk. En in zekere zin is dat wel begrijpelijk. Want als je je inzet op verbetering van het bestaande... loop je minder risico. Hmm. Het is politiek ook makkelijker, want je krijgt meer steun. Nou ja, je hebt sowieso is... het idee dat uh, Jan-Peter Balken... in ieder geval uh, nog wel zich sterk maakte. In ieder geval, dat, dat zei hij, <lacht> laat ik het zo zeggen. Hij gedroeg zich nog wel als een soort stuwende kracht... achter dat fameuze hmm. innovatieplatform. Maar het huidige kabinet heeft er misschien ook minder mee. Of heeft of, of dat nee. er niet zoveel mee te maken? Is? Nee, dat heeft niet zoveel mee hmm. te maken. Uh, het huidige beleid... Is bijvoorbeeld gericht op de zogenaamde topsectoren. Dat is eigenlijk een voortzetting van het beleid van Balken en de, de innovatieplatform. Dat heette toen sleutelgebieden. Dit is eigenlijk een voortzetting daarvan en dat loopt al sinds 2004. Mm. Ik vind zelfs dat deze regering iets meer op ondernemerschap gericht is dan het ja. vorige. Maar misschien moeten we dan terug naar het eerste punt wat u zei. Dat een innovatie, dus de mensen die maar zeggen, vanuit een garage bijna werken... om iets ja. moois en nieuws te bedenken, die, ja. die, zitten nu, die worden niet uh, vertroeteld. Zijn dat de mensen waar je vaak juist de mooiste ideeën... en de nieuwe uitvindingen van mag verwachten? Ja, de meest radicale uitvindingen, gaan maar na. Apple, Google, uh, Microsoft. Allemaal gestart als kleinere bedrijven. Dat zijn nu als grote bedrijven zijn ze ook nog steeds innovatief. Maar daar is ook nog steeds die innovator van toen heeft nog steeds veel, veel in de maat te brokkelen. Dus echt de allerradicale radicale nieuwe dingen komen van outsiders. En er wordt wel gezegd in Nederland dat behalve Tom, Tom uh, die ons uh, uitlegt waar we naartoe moeten rijden, dat er voor de rest helemaal geen grote innovaties geweest zijn die de afgelopen tien jaar hebben. Is dat zo? Ja, oh, valt er mee, valt wel mee. Er is ook bijvoorbeeld uh, de fluisterbus. Sorry? De fluisterbus. <laughs> Ja, dat loopt al heel lang, maar dat, dat, dat lijkt nu niet. eindelijk een succes. Ja, ik weet het niet. Wat is de, de fluisterbus? De stadsbus is een bus... Moeten we dat weten? ...waar als er, als er geremd wordt, en dat doet natuurlijk een stadsbus heel veel... Ja. ...dan gaat die energie niet verloren, maar die wordt opgeslagen... ...via een vliegenwiel in een batterij. Ah. Dus die energie gaat niet verloren, maar komt in elektriciteit... ...en dat is in die stadsbus prima. Dat is ook een mooi voorbeeld van een innovatie die het heel moeilijk heeft gehad. Het heeft vele jaren geduurd, kun je je ook wel voorstellen. Je hebt de busproducenten, je hebt de gemeente die verantwoordelijk is voor het lokale vervoer, en de vervoersmaatschappij. Die zijn allemaal partijen en dat duurt eindeloos voordat daar iets echt gebeurt. Maar er lopen nu experimenten. En er zijn nu zelfs ook ideeën om dat misschien te gaan toepassen in gewone auto's. Dus dat, dat is een Nederlandse innovatie en die, die lijkt nu succesvol te zijn. Uh, Rare naam led, alleen. Ledlamp. Ja. Fluisterbus. Ja, omdat hij omdat ook weinig geluid maakt. Maar wat moet er gebeuren? Want u zegt ja, het ligt niet per se. En deze regering die heeft misschien zelfs nog wat meer oog voor uh, innovatie dan uh, dat kabinet van Balken. De, maar ja, toch gaat het niet goed. Deze ja. fabriek Ik vind het is. is te, veel, te veel met, met die sleutelgebieden die toen en die topsectoren nu, te veel inzet op uh, bestaande bedrijven. Nee, ja, Dat heeft u gezegd, maar wat is de oplossing? De oplossing is om, om, om niet dat soort van inhoudelijke keuze voor sectoren te maken. Die moet je aan ondernemers overlaten. En je moet het, denk ik, omdraaien. Je moet zeggen van... daar waar ondernemers tegen obstakels oplopen... en dat kunnen obstakels zijn van bestaande belangen... die bewuste innovatie vertragen of tegenhouden. Of omdat het oploopt tegen allerlei dingen... de technische standaards passen niet, de opleidingen passen niet... de infrastructuur is er niet. En... Um, die obstakels waar ondernemers tegen oplopen, daar aandacht voor hebben te kijken of je die kunt oplossen. Want dat is natuurlijk een enorm traject, hè? vanaf het eerste idee totdat je echt een, ja. een, een product hebt. Kunt u, misschien kunt u dat aan, naar aanleiding van een voorbeeld even schetsen hoe dat, hoe dat, dat gaat. Dat hele logistieke proces van innovatie in het bedrijfsleven. Ja. Nou ja, die fluisterbus is een goed ja. voorbeeld. Uh, je loopt op tegen bestaande partijen. Die staan niet te juichen als je met iets komt... wat dus de bestaande praktijk doorbreekt. Want dat tast hun investeringen aan. Dus hun, hun winstvermogen. Is dat hier ook gebeurd door NUON? Dat hebben weet die? ik niet. Maar heeft u een vermoeden? Volgens mij heeft ja. u een vermoeden dat het wel gebeurd is. Kijk, het, het, het bestaande belangen... die zien dat zo'n radicale innovatie... hun bestaande investeringen teniet doet... die kunnen de neiging hebben om dat expres tegen te houden. Maar het is ook vaak onkunde. Ja. Of, of, of het onvermogen om het organisatorisch aan te kunnen. Want Shell heeft bijvoorbeeld ook in zonne- en windenergie ja. gezeten... en dat allemaal afgestoten, omdat ja. het niet rendabel was... zei ja. toenmalig topman Jeroen van ja. der Veer. Ja. Nou, mijn, mijn, mijn, naar mijn weten was dat ook omdat het soort van technologie... wat erachter zit, niet paste in het technologiepakket... en dat kunnen van Shell. En dat is strategisch gezien voor zo'n bedrijf een hele legitieme reden. Maar ja, het is natuurlijk toch wel kastjan, want ook daar zie je dus... men is niet in staat, ook al is het energie buiten de eigen praktijk en het eigen denken te stappen. Dus veel grote ondernemingen die draaien dat innovatieve deel misschien zelf de nek om. Dat gebeurt ook. En wat, wat, wat, wat zou je dat typeren dan, dat, dat gedrag? Ja, ik heb daar voorbeelden van. Uh, ik ben betrokken bij ondernemers, uh, een club van ondernemers. Uh, ik zit in een raad van toezicht daarvan. En ik kom dit soort van gevallen tegen. Soms gebeurt dat inderdaad expres... Wordt de innovatie vertraagd? Uh, worden obstakels? Uh, ik kan daar voorbeelden van geven. Nou, nog eens. Um, ik hoorde laatst van iemand. Die had uh, voor het groeien van planten met kunstlicht. Het oude systeem was een hele batterij lampen... boven die, die planten die dan moeten groeien. Deze ondernemer had bedacht dat als je één lamp neemt... en je laat hem op en neer rijden langs een rail... dan groeien die planten beter. Dat is vast een bietteler geweest. Dat Ja, heeft hij gewonnen. Weet. <kwijnt> en wie weet. Ja. En uh, dan groeien die planten beter. En je hebt minder lampen en je hebt minder energieverbruik. Daar eh, uit je ja. winst. Die werd dus geconfronteerd. Ja, dat kan niet werken, dat bestaat niet. Dan heeft die, moet die ondernemer eens dus een onderzoek laten doen. De wetenschappers, biologen. zijn enthousiast. Ja, verrekt, dat klopt. Want het daglicht is ook variabel. Eh. Dus dat die planten beter groeien, dat klopt. Uh, de antwoord daarop enzovoort enzovoort. En wat eind van het verhaal was, is dat de bestaande producent het bedrijf overnam. En die, ijska of die, die, die vernieuwing gewoon in de ijskast gestopt heeft. En niet heeft uitgevoerd, want ja, het tast dus een bestaande systeem aan. Dus daar gebeurt het met opzet. Het kan ook zijn, dus het onvermogen om in je organisatie en in je denken de draai te maken. Ziet u nog kans op uh, dat het verandert? Nou, op korte termijn niet, nee. want ik, ik, ik roep dit al vele jaren. Uh, sinds, uh... In de woestijn? Ja, precies. <laughs> En zijn... ja, trouwens ook nog een hoop te doen ja, hè qua zonlicht En zo. Zijn, en dan krijg je dorst van. En op een gegeven moment denk je van nou, ik, ga, ik, ik, ik hou hem op en ik ga ik ga een relatie uh, goeie... zoeken <laughs> of zo. Is het goede nieuws niet dat mensen als uh, Steve Jobs van Apple um, en Bill Gates van Microsoft, dat als je als iemand echt iets wil en een briljant idee heeft, dan gebeurt het hoe dan ook, of de overheid nu steunt of andere partijen. Dat maakt niet uit. Het gebeurt. Ja, nou, ik denk, ik denk dat, je, dat je dat nu onder de huidige omstandigheden wel, wel moet proberen. Als de overheid niet afstapt van toch die gerichtheid op centraal plannen maken met, met bestaande partijen... Klinkt zo communistisch ook. Hè? Dan denk ik dat, uh, zolang, zolang dat zo is, uh, dat ondernemers... Ik heb dus ook dat roepen opgegeven en ik ben nu bezig uh, met, met ondernemers te praten. U fluistert alleen nog maar. Hoe <laughs> die ik fluister alleen nog maar in die bus, ja om te kijken hoe die ondernemers ja. elkaar dan kunnen helpen om toch tot succes te komen. Hartelijk dank. De hagelige staat van het Nederlandse innovatiebeleid. Aanleiding is de sluiting volgende week van een zonnecellenfabriek van Nuon. En nu hoorde Bart Notenboom, hoogleraar innovatiebeleid aan de Universiteit in Tilburg. En in Kamerbreed is Alexander Rinoje-Kan te gast, ser eh, voorzitter. En uh, ja, die, heeft er ook, uh, die heeft gezegd dat het heeft ook te maken heeft met het niveau van het wetenschappelijk onderwijs. Nou goed, misschien wordt er dus nog over wordt doorgepraat. Hartelijk dank voor je komst. Het museum Gouda, daar gaan we het over hebben. Want die moeten uit de Nederlandse museumvereniging worden gezet. Dat vindt de meerderheid van de musea in Nederland dat bleek deze week, op een ingelaste ledenvergadering. En het gaat allemaal om het feit dat dat museum stout is geweest. Ze hebben namelijk uit hun collectie een schilderij geveld, de Schoolboys van uh, de schilderes Marlène Dumas, de kunstenares. En volgens de leidraad voor afstoting van museale objecten... had het museum het schilderij eerst aan andere musea moeten aanbieden. Maar dat is dus niet gebeurd, want Musea Gouda de, heeft het, uh, zijn werk... naar de veiling gebracht, naar Christie's. En daar leverde het maar liefst bijna één miljoen euro op. 950.000 euro om precies te zijn. En daarmee heeft het museum een faillissement afgewend over deze opmerkelijke veiling. En de consequentie gaan we praten met kunsthistoricus, publicist en galeriehouder Willem Baars. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het uh, een goed idee geweest van het museum Gouda om zijn lijf te redden op deze manier? Nou ja, minute? laten we heel eerlijk zijn. Uh, wil je mensen ontslaan of wil je een museum behouden? Uiteindelijk is het daarop neergekomen, dus ik denk in dat opzicht uh, goed gedaan. Simpele keuze. Ja, heel pragmatisch gedacht. Ik bedoel, of het was sluiten, of het was, uh, was de boel uh, het schilderij houden, ja, verkopen. Ik denk dat ze gewoon heel verstandig gedaan hebben om het zo te doen. Nou, die uh, Nederlands Museumvereniging zegt, ze hadden het eerst aan ons aan moeten bieden. Ja, maar die hadden nooit negen ton betaald. Nee, maar misschien wel een gedeelte. Uh, ik denk het niet, ik denk het niet. Ik denk dat niemand geld op dit moment heeft, dus... Ik verwacht niet dat daar veel was uitgekomen. Echt? Dus ik denk dat ze het snel gehandeld hebben... omdat ze dat, snel, dat geld snel nodig hadden. Ze stonden echt bij op het punt te gaan? Dat heb ik wel begrepen, ja. Ik heb niet, nooit inzagen gezien in de financiële situatie... maar uh, ik neem aan dat die directeur dat niet verzonnen heeft. Maar goed, kennelijk hebben die musea met elkaar gewoon een afspraak gemaakt. Jongens, als er zoiets gebeurt, hè, je wil iets afstoten... die, die, die directeur Gerrit de Klein noemde het een zwerfkei... Nou ja, ja kan je... daar kan je natuurlijk altijd over discussiëren. Ja, over discussiëren. Dat is natuurlijk ja. altijd een, een lastig iets over een, een collectie. Over 50 jaar wordt daar natuurlijk weer anders over geoordeeld. Maar in dit geval denk ik: uh, ja, een museum had, had, was gewoon een hele pragmatische keuze. Je moet niet vergeten, uh, tien jaar geleden was de situatie anders toen die stelregels, toen die leidraad is opgesteld. Er zijn nu bezuinigingen. Uh, die zijn drastisch, die zijn voor heel veel kleine musea... Ja, maar dan moet je met z'n allen afspreken dat je dus die leidraad nou, maar, verandert. Maar, maar, maar je moet, precies, dat, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus iedereen gaat nu terug naar die leidraad van tien jaar geleden... terwijl de situatie door die bezuinigingen die zo dramatisch zijn... totaal anders is geworden. Vergeet niet, er zijn een aantal kleine musea die echt tot de rand zijn geduwd. En sommige gaan zelfs over de afgrond heen. Ja. En musea hebben nog altijd één ding wat de rest van de cultuursector niet heeft... Ik bedoel, Am toneelgroep Amsterdam kan niet Halina van Rijn achter het raam zetten. Het <laughs> residentieorkest kan niet zijn uh, violen op marktplaats zetten. Een idee. Nee, ja, maar, het is uh, ja, maar het is natuurlijk wel waar. Musea, nee, maar, u, u, maar musea, u, u musea zegt dus hebben assets. Musea zullen dit in de toekomst, dat Die, voorspelt u, vaker gaan doen. Absoluut. Omdat gedongen en wij zijn het enige land in Europa waar we nog mee achterlopen. Het moet niet meer gaan over de vraag of we het moeten doen, het moet gaan over de vraag hoe we het moeten Jawel, doen. Jawel, maar dan moet die Nederlandse museumvereniging zeggen... luister eens, we moeten de bakers verzetten. Ja. Die leidraad die er altijd is geweest van ja, eerst aan het andere museum aanbieden... ja, dat gaat niet meer in deze tijden. Maar goed, dat was nog niet het geval. Dus hebben ze die directeur De Klein de oren flink gewassen... en ja. die heeft het over een lesje in nederigheid dat hij heeft gekregen. Ja. Want, zeggen ze, je wordt geroyeerd... en dat betekent dus dat mensen, de museumjaarkaarthouders... die, uh, die, die, die, die, die moeten in vervolg bij jou betalen. Je loopt die gelden mis. Ja ik, ja, ik vind het een hele rare discussie. En nogmaals, wij zijn het enige land in Europa... waar nog echt dit, dit jaren 50 denken... Over het, over, de sta, over het statische van een collectie nog, nog echt hoogtij viert. Terwijl in andere landen uh, het heel normaal is... dat op het moment dat er geldnood is... dat er werken uit de collectie verkocht worden. Nou is bijvoorbeeld de situatie in Amerika... Anders dan bijvoorbeeld in Engeland, omdat dat federaal is. En, maar in Engeland gebeurt het heel veel hmm. dat musea, kleinere musea, dat doen om onderhoud of om zelfs andere werken aan te kopen die beter in de collectie passen. Daar, daar is niets op tegen. En waarom er in Nederland op zo'n vreemde conservatieve manier gereageerd wordt op één verkoop, omdat dat een museum redt, waardoor uh, banen behouden blijven, ja, is een raadsel. Nou, uw standpunt is duidelijk. Uh, een ander perspectief is dat de kunstenares zelf, Marlène Duma... die is woedend over de verkoop, ja. want zij heeft ooit dat schilderij... Met korting, dat gebeurt heel vaak, aangeboden aan het museum. Want een kunstenaar vindt het mooi als hij in een museum hangt... Geloof dat het 15.000 gulden ooit heeft gekost. Ja, klopt. Is dat niet ontzettend oneerlijk om iemand die uh, zo'n cadeautje geeft... dan later voor heel veel geld te, uh, te gaan verpatsen? Uh, nee, kijk, er zijn, er, het gaat om twee dingen. Ik, heb, ik, heb, ik was van de week weg in het buitenland, dus ik heb niet helemaal vol. Ik heb begrepen dat Duma boos was. Ja. Maar was ze boos op de manier waarop of omdat het überhaupt was verkocht? Nou, ze zegt... Ze heeft, het is... Ze heeft het een uiting van de nieuwe openlijke geestelijke armoede in ah. Nederland genoemd. En ze heeft gezegd: een stiekem veiling. Daar is ze kwaad over. Ze zegt: Als ze, als ze contact opgenomen was met mij, dan, dan had ik misschien wel bijvoorbeeld een collectioneur gekend. Uh, had, maar ze hebben het nou, ook niet. Dat achter was, misschien, dat was misschien netjes geweest als ze haar inderdaad eerst hadden uh, gecontacteerd en gevraagd hadden: misschien uh, we willen dit gaan doen. Maar aan de andere kant, je verkoopt als kunstenaar iets aan een museum. Dan is het toch wel heel vervelend worden voor alle musea als ze ooit iets willen verkopen, dat al die, al die kunstenaars daar op de stoep staan. Je daar, hebt bovendien, afstand gedaan, zegt Bovendien, daar is een nieuwe wet voor sinds 2010, dat heet volgerecht. He, dat, dat bij doorverkoop, bij secundaire doorverkoop... dus niet de eerste keer, maar de tweede keer... dat kunstenaars 4% of 3% krijgen van het verkoop, verkochte bedrag Dus in het geval van 15.000 naar bijna een miljoen... betekent dat dat ze uiteindelijk ook nog... Een, uit de 40.000 euro heeft gekregen voor die verkoop. Ik geloof dus, niet dat ze het echt nodig heeft. Hè, en ook heeft, dat heeft ze niet nodig. Uh, maar, is Iedereen wil werk van Wallin Duma hebben natuurlijk. Ja, dat zo. hangt ook. Wat? Ja, nou weet ik niet. Het is, nou, ja. het is, de, de, de, het is de de staat op, het staat op nummer één Nederland, eh, Nederland, ja, eh, toch? In in al die li lijstjes als de, de, de best verkopende kunstenares. Ja, dat of, is Of, of internationaal ja. meest erkend? Nou ja, goed. Je hebt als een vrouw. Bent als vrouw. Ja. <lacht> nee, als vrouwelijke kunstenaar is zij de, de duursbetalende betalende levens ja, de, ja, welke man in Nederland bij leven en welzijn verkoopt beter en voor meer geld? Ja, en die dat daarom moet gaan? Niemand. Nou dan. Niemand. Dus we hebben het over de. Nee, maar, maar ik één. heb het internationaal. Ik kijk niet naar Nederland. Nee, maar wat ik proef bij u, dat mag trouwens. Nee. Maar is het zo, vindt u haar werk niet mooi? Ik vind haar werk, dat is bekend dat ik niet de allergrootste fan van Marlene Luma ben. Nee. Dus ja. en wat vindt u van Schoolboys dan? Dat vind ik wel een topwerk. Dat ik zal ja, dat vind ik een van haar, haar sleutelstukken. Dus in dat opzicht vind ik het wel echt een belangrijk werk. Dus dat is eigenlijk ontzettend jammer... dat dan zelfs voor een, uh, iemand die haar werk niet zo mooi vindt... zegt u van, nee. ja, het is wel een van de topwerken. En dat is nu weg, want we weten ja. niet waar ja. het naartoe nee, het is. Hey. Het, is, het, is, het, is het is absoluut een topwerk. Is het naar, naar, China, het hè? naar China heb ik begrepen. Is dat zo? Ja, dat heeft Christus laten weten, geloof ik, dat nee. het naar China is. Is dat niet jammer dan? Er zijn nog heel veel Marleen Dumas in Nederland. en Er zijn heel veel musea, gelukkig, die op tijd een Dumas gekocht hebben voor tien of 15.000 euro. Dus eentje minder. En laten we nu eerlijk zijn, ik ben nooit naar Gouda gegaan om de Dumat te bekijken. En dat denkt dat voor heel veel mensen geldt. Tuurlijk is het jammer dat het moest, maar het kon niet anders. En daardoor is het museum gered. Ik wie, wie, me... is, wie is, denkt u, next in line? Welk museum uh, zit ook op de rand van de afgrond en waarvan u verwacht dat er uit de collectie een mooi stuk moet verdwijnen? Nou, ik, ik, ik denk, en dan denk ik ook even op middellange termijn, dat wij hebben. er wordt nu heel ad hoc gereageerd op hoe die bezuinigingen zeg maar plaatsvinden, die nu ook echt plaatsvinden. De vooruit in de economie zijn niet heel rooskleurig op middellange termijn. Dus er komt dus zeker nog een uh, uh, denk ik nog een, uh, een aantal bezuinigingen aan in de in de toekomst. Dus ik denk dat met name de kleinere musea, denk ik aan musea met vier, vijf mensen uh, dat die wel aan de beurt zullen zijn. En nogmaals, ze hebben, ze hebben die bezittingen verkopen. Als dat de enige manier is, hoor. Ja, maar goed, dan zou die Nederlandse museumvereniging... dus bij elkaar moeten gaan zitten en zeggen... jongens, laten we reëel zijn en laten we die regels ja, aanpassen. Ja, maar ik, ik bedoel, niemand kan het toch oneens zijn met die stelling... dat, dat als je moet, moet kiezen tussen een kunstwerk of vier mensen... Uh, de straat op, dat je, kiest voor, uh, hè, dat je kiest voor die vier mensen te behouden... en niet het kunstwerk. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de vraag... Um, hoe groot is het Nederlands cultuurbezit? Als, als iemand. Het zal nooit nee, gegeven, Maar wat een nachtwacht gaat okay. aanbieden. dan denk ik toch dat we nee, al. La laat praat, ik dan... heel duidelijk zijn. Hè? Je moet het uitermate zorgvuldig doen. En daarom het moet het niet gaan over. Het hmm. moet ook gaan over van hoe doe je dat. En er moet dus een nationale groep komen van experts. die dat iedere keer daarover gaat beslissen. en daarnaar gaat kijken. En dat is heel belangrijk. En dat is nog niet gebeurd. Dus dat zou eigenlijk de volgende stap moeten zijn. Willem Baars, uh, kunsthistoricus-publicist. Dankjewel voor je commentaar. Het ging over het schilderij The Schoolboys van Marlène Dumas. Verkocht door het Museum Gouda. Meer informatie hierover bij nieuwshow.nl. Nou ja, misschien dat dit een aanleiding is om daar eens even goed over te gaan discussiëren. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Wij zijn zo meteen uh, bij u terug. Dan gaan we de, de eerste half uur gaan we het hebben over 10 jaar uh, 9/11 met Willem Post, Monique Samuel en Beatrice de Graaf. Tot zo. We got an explosion inside. That exploding right now. You got people running up the street. A Boeing 757. Over there, want ze zijn zichzelf te zien. Ik weet het niet. Twee airplanes hebben in het World Trade Center 11 september 2001. Aanslagen in Amerika. Of precies tien jaar geleden. De Verenigde Staten zal.